Een hele goede nacht, een goede morgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. Het is 4 februari 2014 en uh, ik krijg van mevrouw Tamara echt een beeldschone envelop in de handen. Is, de, is dit het uh, deel 1 van het pakketje, Tamara? Ja? Oh, ik zie... Oh! Ja, dit is natuurlijk wel het lastige van radio. Ik krijg dus nu van het uh, zo lang mogelijk pakket... ik hou hem nog eventjes ook omhoog voor de webcam... de poster... Heel fraai. Oh, dit zijn hele mooie grote kaarten. Oh, daar weet ik ook wel mensen voor die ik dat wil sturen. Dat is leuk. En daar is hij. De Vinyl. Mooi. Ik heb een plaatsspeler. Ik doe het te weinig. Want je moet er zo bij stil gaan zitten. Ja, het is echt een, een rustmomentje. Ja, dat zo. is wel <laughs> een beetje een soort, soort uh, een, een crux in mijn leven. Dat gaat nog wel eens een beetje mis. Mag ik je heel hartelijk hiervoor bedanken. Ik ben er ontzettend ja, blij mee. Goeie reis terug. En ja, heel veel succes met je prachtig project. Dank je. Heel goed. Gaan wij uh, beginnen met dit uur. Uh, uh, ik ga straks bellen met Charlotte van Lingen... die vandaag koning Willem-Alexander een handje mag geven... bij de opening van de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog... in 100 voorwerpen in de kunsthal. We vieren het tienjarig bestaan van Facebook. En we gaan ons bijna te praten over het nieuws in Zimbabwe in Mexico. We een eerst prachtige plaat draaien van Harold Melvin en The Blue Notes. Wake up everybody.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 Children, to jump the very best you can. The world won't get no better if we just let it be. Na, na, na, na, na, na. The world won't get no better. We gotta change it, now. just you and me. Pick up all Make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair But They don't have so very long before their judgment day So won't you make them happy before they pass away Wake up all the builders, time to build a new Ik kan me voorstellen dat je op een broedere manier wakker kan worden... dan met deze prachtige plaat. Wake Up Everybody, Harold Melvin en The Blue Notes. Het eerste land dat we vandaag aandoen in Dit Is De Dag is Mexico. Toen wij uh, Jacob van der Straaf belden, riep hij meteen... dat hij ons telefoontje al veel eerder had verwacht. Er is namelijk het een en ander aan de hand in Mexico. Jacob, een hele morgen. Goeiemorgen Goedemorgen voor jullie. Hallo. Ja, en hoe laat is het bij jou? Ik denk, Ik... s'avonds heel laat, toch? Is dus Hier iets over achter maandagavond. Aha, ik zit er helemaal naast. Je zit echt een hele andere tijdzone. Ik vind het altijd zo ingewikkeld. Hé, hey, um, Jacob, vandaag uh, las ik het nieuwsbericht dat Mexicaanse misdaadorganisaties, het nationale leidingnetwerk van de staatsoliemaatschappij PMAX, hebben ja, lek geprikt. Dat is een soort gatenkaas. En maar liefst 2614 illegale af, uh, aftappunten zijn ontdekt. Dat, zijn er, uh, dat is hier uh, altijd al gevolg geweest. Zo. Ja? Maar waarom is het dan nu pas in het nieuws? Dat is bij jullie het nieuws. Ja, oh, maar bij jullie niet. Oh, hier, hier is het altijd wel het nieuws. Altijd hier hebben ze aftappunten gevonden. En er zijn wel eens explosies bij aftappunten geweest. Dus Heel links? Uh, huh? dus dat is hier altijd al zo, zo geweest. Voor, voor jou is dat het nieuws gewoon van de dag? Dat hoort er gewoon bij ja zeg maar gewoon dagelijks nieuws dagelijks nieuws nou, als Mexico hier in het nieuws is en, en dat is dan uh, iets minder dagelijks dan is het eigenlijk heel vaak over criminaliteit en, en drugskartels um, die een hele grote greep hebben op het land wat krijg jij daarvan mee dat is uh, inderdaad wat uh, hier het geval zo bijvoorbeeld in Michoacán is een uh, provincie is een staat daar De leger heeft daar een paar weken geleden ingegrepen. Want het, uh, de drugskartels hadden daar echt de macht flink in de handen. Zodat er eigenlijk op een gegeven moment uh, de lokale bevolking is toen, heeft ingegrepen. Mm -hmm. die heeft met kleine legertjes heeft ze ingegrepen. Dus dat was uh, oorlog, zeg maar. Maar, maar dus, dus lokale bevolking die, die was ineens gewapend... en die trok ten strijde tegen die drugskartels Wel nou, vaak... Uh, Geholpen door wat kleinere duskartels... die uh, ook in opstand kwamen tegen de grotere rustkartels. Oh, oké. Okay. Dat is dan heel ingewikkeld. Maar, maar, de, ja. maar iedereen is dan gewapend. Dat lijkt me een hele gevaarlijke situatie. Dat, uh, dat was zo het geval daar. Dat is inderdaad zo het geval. En dat is, uh, die wapens worden heel vaak illegaal het land ingesmokkeld. En, en kan de politie de landverkaat... of de regering daar iets aan doen? Vaak uh, lokale politiekorps helpen daarbij. Helaas. Echt waar? Echt waar. Maar, uh, die, uh, die zijn nu die zijn inderdaad nu buiten uh, werking gezet. en dat is uh, het leger heeft niet de macht in Michoacán. Uh, en het leger uh, overrolt dan, dan zowel de Drugspartij als uh, de, de, de bevolkingpartij die al dan niet gesteund wordt door de politie. Ja. Weet je wat dat een ingewikkeld. Uh... He, heb je jezelf al mee eens te maken gehad? Ben je ooit mee in aanraking gekomen of. Nou, het is uh, inderdaad, op dit moment is het uh, echt erg, uh, erg, erg, erg, erg, erg hier in Mexico. In Mexicalië, begin januari, stonden er in één keer een, um, zes auto's, politieauto's, militairen. Uh -huh. Dus verschillende politieauto's van verschillende politieoverheden. Dus lokale politieoverheid, federale politieoverheid, SWAT en de, het leger. Yeah. Die voor de duur en had een auto aangehouden en die waren ze echt helemaal te uitkleden. En wat bedoel je met helemaal uitkleden? Nou, er werd alles van uitgehaald. Ik ben ook naar binnen gegaan, want ik zag niet de auto's voor de deur staan. Ja? Dus ik ging, werd, ik ging naar binnen, want uh, dat alles gaan schieten. Dan ben ik in ieder geval veilig. Maar is het echt zo gevaarlijk? Dat, dat bedoel dat jij het leven kan laten omdat er gewoon op straat geschoten wordt? Nou, er wordt inderdaad af en toe op straat geschoten. Dus um, ik denk twee weken geleden, mm -hmm. mijn vrouw ging een, uh, haar broer ophalen. Die kwam uh, naar werk. Ik zou wat uh, klusjes hier in huis doen. Mm -hmm. Dus die heeft hij op, opgehaald. En ik stond er, uh, van alle kanten politieauto's aangereden. En uh, politieagenten politie, met wapens in hun handen. En dus ze gingen naar die wijk toe waar uh, de broer was van een uh, vrouw. En dan werd helemaal de hele wijk werd afgezet. Toevallig kon ze er wel in, in, bij het huis waar het mijn zwager is. Ja. Yeah. Maar, uh, dus op een gegeven moment wou ze kijken wat er aan de hand was. Omdat ze toch wel een nieuwsgierig was. Maar toen was ze toch wel even een bang. Want, uh, want overal waren politieagenten met wapens in hun mm. handen. En toen schijnen er uh, in een wijk een schietpartij een geweest te zijn. Waar inderdaad drie mensen vermoord zijn. Vreselijk zeg! Dat hoorde ik de volgende dag. En nu staat Mexico ook bekend om, om de vele migranten... die naar de Verenigde Staten vertrekken. Vaak een, een levensgevaarlijke reis, heb ik wel eens begrepen. En Amerika ja. die zich daar tegen probeert te wapen... en inmiddels een muur en, en, nou ja, goed, dat weet camera, je Camera, ja, ja. Hoe staat het met, met die migratie? Neemt dat af? Want er waren eerst wel geruchten dat het afnam. Maar, maar is dat ook daadwerkelijk nee. zo? Ik het neemt toe. Echt waar? Het, het neemt toe. Het is... Um... Voorheen gingen de mensen naar het, uh, het Tamalipas. Dat is een uh, staat, daar de Amerikaanse grens. Even voor wij teksten, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daar werd het nu te gevaarlijk voor, want heel, vaar, heel veel migranten... Werden dus, uh, worden gebruikt door de misdaadkartels. Ja. En die uh, wordt geld afgeronseld en dan worden ze vermoord. Of uh, worden ergens toegebracht gebracht... En, uh, over, Overlijden vaak. Mm -hmm. En uh, nu op dit moment gaat uh, alles, de van beroemde trein, die de west die heet, de draak, yeah. die gaat nu naar Mexicali. Dus hier komt alles aan, met uh, op de goedere treinen, ook op de goederen treinen. Al die mensen. mensen. Dus uh, daar komen ze aan en, uh, en hier vandaan proberen ze de grens over te komen. Dus uh, daarbij hebben ze weer geld nodig om. Ja. Pojito te betalen. De persoon die een uh, over... brengen. Uh, ja. ja. Voor gigantische bedragen van... 400, 500, 600 dollar. Ja, dat is verschrikkelijk veel geld. Ja, dat is heel veel geld. Ja. En, uh, en daarbij... de Amerikanen die op dit moment alles terugsturen. Dus uh, ik heb het gehoord van... sinds Obama in de, de regering zit... Ja. heeft het al meer dan 200 miljoen. Nee, 200... 2 miljoen mensen ja. gestuurd. Ja. En een derde vandaan nou wordt hier de grens over gezet. Dus de mensen die hier de grens overkomen. Ja. Toevallig gisteren kwam er nog eentje bij mij aan de deur. Oh ja? Dus dan, uh, je moet geld hebben, want uh, ja. de Amerikaanse overheid die helpt wel Mexicanen om hen terug naar huis te gaan. Mm. En dan wordt dan 50% van hun uh, dat uh, geld gegeven, 50% van hun transportkosten. 150% moeten ze weer in, zelf en betalen. Oh ja. Dus dat zijn de mensen die teruggaan. Hmm, en dan tot maar, de overmaat van ramp las ik dat de Mexicaanse griep ook de kop weer heeft opgestoken. Ja. Het Lief, ook weer. Echt, wat een drama. Ik bedoel, is, is het nog leefbaar in Mexico? Het is hier nog heel leefbaar. Oké. Het is hier nog heel leefbaar. Als je alles uh, de plus en min aftrekt, dan is het heel, nog heel leefbaar. Er zijn alleen uh, die uiter Maar dus uh, de Mexicaanse griep is vanwege het klimaat. Mm -hmm. Want normaal bijvoorbeeld bij ons is het uh, overdag op dit moment uh, 22, 23 graden. Yeah. Maar straks koelt het af tot een 6 tot 2 graden. Dan word je ziek. Ja, yeah, koud. En dan de, dan de huizen die niet geïsoleerd uh, yeah. zijn... Want bij ons is die mensen zeggen, nou het is nooit koud. We hebben geen grote centrale verwarming. Dat kennen wij niet. Nee. Want het is hier zomers is het tegen de 50 graden. Dus dan, uh, dan is het toch wel nodig dat de mensen zich toch beschermen. Dus, uh, Maar heel veel mensen hebben dan niet het, het geld, zeg maar. Ja. Om zichzelf te beschermen tegen dit soort gevallen. Ja, ik begrijp het. Uh, Ten slotte, Jacob, nog één, één vraag voor je. Uh, ik las dat er één Mexicaan is die meedoet aan. De winterspelen in Sochi. Ja. Een Mexicaan die meedoet aan de winterspelen, wat gaat hij doen? Skien. Die doet al jaren mee, hoor, trouwens. Oh, ja, ja, ik ben niet zo heel erg thuis in de sport. En al zeker niet uh, in een skiënde Mexicanen. Um, ik vind het wel een. Uh, ja, ik, ik krijg een, een, een, toch een beetje een, een clichébeeld van een Sombrero op van die latten die in berg afkomt. Wat ik dan een klein ja. beetje komisch vind. Maar is het een beetje een goede skier? Hij schijnt uit te kunnen skiën. Het is een uh, hij is in Mexico geboren. Van een Duitse vader en Italiaanse moeder. Dus, oh, dat is een interessante mix. Dus is inderdaad een inter interessante mix. Dus hij heeft echt een Duitse naam hoor. Oké. Okay. Ah, dus... eh, daarbij heeft hij, hij is hij opgegroeid in Oostenrijk. Daar is hij in de school geweest. Dus daar heeft hij leren schier. Waarom komt hij dan dus uit van, van Mexico? Mexico? Hij, hij komt van Mexico uit. Omdat zijn, uh, zijn vader heeft dus een hotel heeft in uh, Acapulco. Oké. Okay. Nou, uh, ik, ik beloof je dat ik hem in de gaten ga. Oh, ik ben heel erg benieuwd hoe dit ervan af gaat brengen. Jaco, mag ik je heel erg bedanken voor je tijd? Graag gedaan. En de groeten aan Mexico. Het hetzelfde, jullie groetjes. Dankjewel Jaco, een fijne dag. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Wij gaan eventjes naar, uh, naar Budapest. En dat doen we samen met George Ezra.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 so much if you take my George Ezra en u hoorde Budapest. Uh, we gaan een reisje verder maken naar uh, Zimbabwe. Ehm... Um Mark Horst en zijn vrouw uh, Annemarie zitten daar. En eventjes uh, nadenken. Nou, Zimbabwe. Zimbabwe is dat Afrikaanse land. Dat grenst aan, dicht een beetje beneden. Zambia, Mozambique, Zuid-Afrika. En volgens mij ook nog uh, Botswana. Met aan het hoofd de bijna 90-jarige Robert Mugabe. Sinds 1980 daar uh, aan de macht. Um, en ik geloof dat Mark aan de lijn hangt. En dat ik kan zeggen: een heel gelukkig nieuwjaar, Mark. Yes. Gelukkig nieuwjaar. Ja, dat mag nog steeds, hè? Ja, nou, het is hier zo dat je um, eigenlijk, de, als je elkaar nog niet gezien hebt in het nieuwe jaar, dan kan je elkaar gewoon nog gelukkig nieuwjaar wensen. Dus ik vroeg inderdaad, tot wanneer kan je dat dan doen? Uh, in Nederland stond ik vooravond ergens een keer uh, rond 6, 7 of ja. 10 januari mee, maar uh, oké, okay, februari is nog prima. Uh, en op zich houdt het daarna wel een beetje op, okay. maar uh, het is wel vrij gebruikelijk dat je elkaar nog inderdaad... Uh, en, nou, gelukkig een gelukkig nieuwjaar wens. Nou, uh, bij... bij deze dan. En hoe bevalt het nieuwe jaar jou tot nu toe, Mark? Ja, nou, dat is ook een vraag die vaak gesteld wordt. <laughs> hoe is het nieuwjaar? En uh, <laughs> nou ja, dan denk je. Ik, ik dacht me dat ik daar dan door die vraag toch gelijk ga nadenken. van Nou, wat, uh, wat hebben we tot nu toe al bereikt? En uh, ja, het jaar is goed begonnen. Uh, in die zin goed begonnen dat uh, ook nu het heel veel regent. En ik heb uh, ook gerealiseerd dat. In Zimbabwe is het weer gewoon zoveel belangrijker nog dan in Nederland. Terwijl we in Nederland natuurlijk vaak over het weer praten. Maar. Uh, zoveel mensen hier in Zimbabwe zijn afhankelijk van, van de regens in deze periode. Ja. En, uh, dus ja, eigenlijk is iedereen relatief positief. En uh, omdat het nu eindelijk weer een keer goed regent na vier jaar dat het eigenlijk uh, slecht is geweest, lijkt het nu uh, voor het eerst zo te zijn dat heel veel mensen toch weer wat kunnen oogsten. Dus ja, uh, eigenlijk voelt iedereen zich redelijk uh, positief. Heel fijn. Um... Dit gesprek, dat wordt altijd even voorbereid. En daar uh, zit een redactie achter en die, die belt dan met jou of die mailt met jou. En uh, ik, ik begreep dat zij jou gewoon dan, dan gevraagd hebben uh, uh, wat er momenteel speelt in Zimbabwe. En dat jouw antwoord daarop is dat het eigenlijk een beetje lastig is om aan informatie te komen. Je, je woont er ja, toch? Ja. Nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik vraag me af of dat niet uh, voor heel veel landen geldt. Dat je, um, uh, dat je, misschien niet de westerse landen, maar dat je... Ja, uh, er is niet echt een goede onafhankelijke pers. Uh, in Nederland lees je dan uh, de bladen of je, je kijkt naar het nieuws en je weet dat verschillende nieuwszenders de, de verschillende kleuren hebben. Maar uh, hier is dat toch eigenlijk één dus uh, televisiezender. Ja, dat is in handen van de overheid. Ja, wat daar verteld wordt, is toch uh, heel duidelijk gekleurd. En, uh, en dat geldt ook voor de kranten. Dus ja, het is veel moeilijker denk ik om. Uh, om te horen en te zien wat er precies wat gebeurt. En ja, het is ook aan de andere kant weer een heel groot land. Waarin natuurlijk in alle uithoeken dingen gebeuren. En Zeker rond de verkiezingen die we vorig jaar juli gehad hebben. Ja, dan, dan, dan speelt er nogal wat hier en daar. En uh, dat bereikt je niet allemaal. Maar uh, ik denk, als ik, het, als ik moet zeggen, ja, wat speelt er in de babbel? Op dit moment is het toch een beetje een angst. Uh, er is uh, tot, tot 2009, januari 2009, hadden we de Zimbabweanse dollar. Die is toen afgeschaft en, um, omdat er een enorme hyperinflatie was. En waar uh, mensen echt met winkelwagentjes vol met geld uh, een paar boodschappen konden doen. Um, en dat toen, dat mensen zijn overgegaan naar de, de US dollar en de zat eigenlijk een brand. En um, dat is nog steeds zo, maar uh, nu spelen er weer uh, de verhalen, ook in de media, van dat ze misschien uh, een nieuwe uh, Zimbabweanse dollar willen invoeren. Mm. En daar zijn mensen toch bang voor omdat uh, ja, omdat er zo veel geld al gedrukt wordt, vaak dat je, je, je in zo'n situatie zou kunnen komen waarbij, uh, waarbij de inflatie weer enorm is. Maar waarom, zou men dan, dan een... maar waarom ja. zou men dan weer een, een, een simpanwaanse dollar willen invoeren? Wat? Ja, nou, wat, kijk, er zijn weinig landen volgens mij die, een, die niet hun eigen currency hebben, maar die ja. een currency uh, voeren die uit een ander land komt. Um, en um, als je. Als je dat doet, dan heb je als, als overheid niet echt uh, de mogelijkheid om, uh, om je, je, je um, de currency zeg maar uh, van waarde te voorzien of uh, bijvoorbeeld uh, nou, ze hebben dat met Griekenland gehad in, in Europa, Waar heel ja. veel mensen toen hebben gezegd, goh, als ze nou de dracht hadden, dan hadden ze uh, hè, dan hadden ze hun export goedkoper kunnen maken en dan was het beter gaan met de economie. En dat soort dingen uh, zijn niet mogelijk als je met een, uh, met in dit geval werkt. Ja. Duidelijk. Uh, onlangs bleek dat de Zimbabwaanse ambassadeur in Australië na haar termijn niet terug wilde keren naar Zimbabwe. Omdat zij bang was om opgepakt te worden door de regering van Mugabe. Komt dat soort nieuws dan wel in de kranten bij jullie terecht? Ja, nee, ik was. Ik, was er, uh, ik, ik had het zelf gemist. Maar uh, wat ik weet van die, die, die persoon is dat ze. Uh, niet van de van de regeringspartij was, dus dat ze volgens mij geaffiliëerd was aan de aan, um, MDC uh -huh. uh, in plaats van daar waar waar president Mugabe in is. En um, ja, de periode natuurlijk dat MDC aan de macht ook was en is, uh, is is nu weer voorbij. Mm. Dus ik, dan, dan kan me voorstellen dat je dat je daar enigszins uh, ongemakkelijk bij voelt. Maar uh, er waren ook wel gewoon rond haar persoon. Uh, dus mij waren wel wat, wat bijzondere verhalen die rondgingen. gingen. Dus misschien dat ze ook daarom wel uh, zich niet zo prettig voelen. Hmm. Maar ik, ik, ja, het is zeker zo dat mensen die politiek actief zijn, dat die een, een risico lopen. Ja. Um, uh, maar ja, als je, je niet bemoeit met politiek, dan is het een heel veilig land eigenlijk. Ja, ja dat is wel een, een, een nou ja, een, een voorwaarde is. Dit is een veilig land, uh, zolang je geen aanspraak uh, maakt op je vrijheid. Ja, nou dat ja, dat is misschien wel, dat dat dat is misschien wel waar. Um, maar met name ja, die, die politiek um, en heel veel is politiek. Um, ik werk bijvoorbeeld hè, met andere in de gezondheidssector. En, uh, de man zeg maar de provincial medical director waar we af en toe mee te maken hebben. Mm. Ja, dat is ook een politiek figuur weer. Dus en je ziet dan de retoriek, maar ook de, als je kijkt naar hoe de, het geld wordt gedeeld uh, over ziekenhuizen, dat moeten ziekenhuizen daar dan altijd een kaart van afkomen. Dus altijd heb je toch wel te maken inderdaad met politiek. Maar, um, maar goed, ja, als je probeert daar een beetje buiten te blijven, dan, uh, dan is het goed te doen. Mm. En uh, Robert Mugabe, uh, hij gaat volgens mij deze maand 90 worden. Hoe lang blijft die man daar nog zitten joh? Ja, dat weet niemand. En, en om een paar jaar geleden werd ook al weg. van nou, dat kan niet lang meer duren. En, ja. en, en ja. Er, er zijn ook altijd wel speculaties geweest over zijn gezondheid. En hij trekt toch al vaak naar. Naar Singapore voor, uh, nou ja, voor allerlei uh, trips en dan zeggen ze dat het officieel is voor bezoeken van, van kleindochter en dit en dat. Maar de vermoeden is toch wel dat hij uh, niet zo heel gezond is. Maar, um, en hij ja, hij is uh, goed, ook een man van 90, ja, die, zijn ook, die, die worden ook wel moeder in het, Dus ja, als hij nog fulltime aan het werk is, dan zul je af en toe zien dat hij de zit, zitten, ja, aan in de, de vergaderingen. Dus dat soort dingen, ja, dat, dat, dat, dat mogen ze altijd graag uitmeten in, de, in, die, in die paar kranten waar, uh, waar dan toch in geschreven wordt. Mm. Maar ja, het is niet helemaal duidelijk, maar ik, ik kan me ook niet voorstellen dat hij nog vijf jaar aan de macht is. Nee. Terwijl hij wel weer voor vijf jaar in principe gekozen is. Ja, wat denk je dat er gebeurt als Robert Mugabe komt te overlijden? Ja, nou, dat, dat is een hele goede vraag. Um, de, hij is gekozen als president en wat ik heb begrepen is um, dat... Het is inderdaad belangrijk wordt al aan Die komt dan aan het hoofd te staan van uh, de regering als president, die volgt hem dan op. En dat is wel, uh, dat moet dan binnen zijn direct is van politieke partij gebeuren. En daar zijn die twee facties. En en dat is wel iets wat een uh, nogal uh, een, een dynamische situatie zou kunnen worden. Um, en dat is niet, niet in te schatten wat er dan gebeurt. Maar ja, in principe um, denk ik dat. Uh, geen nieuwe verkiezingen of het dergelijks is te komen. Maar er zal uiteindelijk intern een strijd zijn. En dan zal iemand boven komen drijven. En als een nieuwe leider. En, en nou, de hoop is een beetje bij heel veel mensen. Nou, maar als de dan weg is, dan zullen de volgende verkiezingen hopelijk wel um, wat meer eerlijk en open zijn. Ik, uh, ik help het hopen. Uh, uh, Mark, we houden in ieder geval een vinger aan de pols in Zimbabwe. En dat doen we uh, middels jou. Mag ik je danken voor je tijd? Ja, graag gedaan. En tot dinsdag. Gaan wij door met uh, uh, muziek hier in Dit is de Dag. En uh, niet zomaar muziek, want oh, oh, oh, wat een prachtige plaats dit. Ik wil daar echt wel eventjes bij stilstaan. Uh, het is een cover uh, door uh, Glenn Hansard uh, En het is een uh, cover van werk van Bruce Springsteen, The Boss. Ja, en ik ben een Bruce Springsteen fan. Dus ik zou willen zeggen dat een Bruce Springsteen liedje... eigenlijk nooit overtroffen kan worden door een andere artiest. En in dit geval is dat wel zo... Glen Hansert samen met Eddie Vedder, die u kunt van Pearl Jam voeren Drive All Night Out. Prachtig. When I lost you, honey. Sometimes I think I lost my guts too. And I wish that God will send me a word.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 And all I wanna do is hold you tight Baby, baby, baby I swear I'd drive all night again Just to buy you some shoes And to taste your tender charm And I just wanna sleep tonight again je Calling strangers Hear them crying In the field Let them go Let them go Let them go Do their dances the dances Of the dead Let them go Right ahead Girl And drive some shoes and a taste your tender charm hey. cry like don't cry man it feels like rain Mooi, mooi, mooi, mooi. Drive All Night, uh, Glen Hansard met Eddie Vedder. Het is een cover van werk van Bruce Springsteen. Uh, dit uh, was de dag, 4 februari uh, in 1789. Ja, het is even terug dat George Washington uh, gekozen werd tot de eerste president van de Verenigde Staten. En dat in 1805 het eerste huisnummer werd geïntroduceerd. Ja, dat gebeurde toen pas. Maar het is ook de dag dat in 2004. Facebook werd geïntroduceerd. De site was toen alleen nog maar voor studenten van een Amerikaanse universiteit Harvard. Facebook lijkt inmiddels niet meer weg te denken uit de hedendaagse communicatie... en zeker niet uit mijn privéleven. Daarover ga ik praten met Master Nieuwe Media Robert Rozen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Een hele goeiemorgen. Nou, je, je praat met een, een Facebook-addict, dus uh, ik, ik, ik hang aan je lippen. We weten allemaal dat uh, Mark Zuckerberg uh, Facebook is begonnen, maar, maar neem eens even mee terug in de tijd. Uh, waarom deed hij dat ook alweer? Nou, het is eigenlijk begonnen als uh, facemash, noemde hij dat toen. En dat was een soort uh, Hot or Not. Uh, en Hot or Not was een website waar je een foto kon uploaden en dan konden andere bezoekers konden eigenlijk kiezen of jij dan Hot or Not was. Um, en daar is eigenlijk mee begonnen. Maar het grappige wat hij deed in, uh, in plaats van de Hot or Not website was dat hij foto's gebruikte van andere studenten. Mm -hmm. En die had hij eigenlijk uh, had hij die, uh, gehackt. Uh, hij had een manier gevonden om de service van Harvard binnen te dringen en dan alle foto's van alle studenten in te laden. En op die manier kon je dus eigenlijk je medestudenten gaan beoordelen of ze Hot or Not waren. Het is dus inmiddels, nou ja, ja, aan de ene kant heel erg veranderd. Aan de andere kant, volgens mij gebruik ik het ook nog wel eens een beetje voor uh, ja. de onsympathieke vleeskeuring. Um, heeft Zuckerberg uh, voorzien dat Facebook zoveel potentie had en zo populair en groot zou kunnen worden? Nou, het, eigenlijk wat er eerst gebeurde is dat hij uh, op de vingers getikt werd door Harvard. Ja, dat was best. En uh, toen is die website dus ook offline gegaan en toen is hij begonnen met Facebook. En toen heeft hij eigenlijk, uh, ja, volgens mij was het zijn eerste idee was om het alleen voor medestudenten te doen... Mm -hmm. Want uh, vroeger, ja, Facebook, de naam komt ook eigenlijk van een, uh, van vroeger had je een jaar gehad met allemaal studenten en dan had je een Facebook. En het was gewoon eigenlijk een, uh, een boek met allemaal foto's van je medestudenten. Ja, het jaarboek, ja. ja. Ja, en hij dacht van nou, ik ga dat gewoon online doen. En eigenlijk was het dus alleen voor medestudenten, maar al heel snel merkte hij dat andere mensen er ook behoefte aan hadden. En het begon met zijn eigen studievereniging en toen is het uitgebreid naar andere studieverenigingen en zo werd het eigenlijk steeds groter. Ja, en tot en met een, een, een, een, een miljoenenbedrijf. Um, gebruik jij zelf trouwens veel Facebook, Robert? Um, ja, ik, ik gebruik het wel. Maar ik, ben, ik kijk minstens één keer per uur op Facebook. Maar ik ben eigenlijk een, een lurker, zoals ze dat noemen. Een lurker? Ja, De, ja ik, op, klinkt ja. vies. Ja, het klinkt ook heel vies, dus het valt mee. Ik, uh, het enige wat ik doe, ik uh, observeer alleen maar en ik plaats uh, zelf nauwelijks berichten. Oh. Oh, dus het heeft niet zin als ik jou nu uitnodig mijn vriendje te worden? Nee, nee, dan je, bij mij ga je niks zien. Nee, nee, oh. nou, althans, ik, heel, soms plaats ik al wat. Maar ik ben, voornamelijk ben ik aan het kijken wat andere mensen plaatsen. En wil je dan zien wat ik plaats? Want dan ga ja, ik je alsnog ooit, uitnodigen. Dat, dat, dat, <laughs> oh, ik wil het wel een keer zien, ja. Mijn laatste maar, post was mijn kat die, een, uh, die, die water besloot uit een glas te gaan drinken. En dat leverde een leuke foto op. Die wilde ik natuurlijk met iedereen delen. Nou, dat wil ik wel een keer doen, <laughs> Ik zal je uh, zometeen nog even uitnodigen, dan heel goed. Ja, dat is goed. Um, is Facebook eigenlijk nog wel populair? Want ik, ik las dat de populariteit juist eh, afneemt uh, onder jongeren... dat ze uh, eigenlijk massaal van Facebook afgaan. Ja, klopt eigenlijk. Ja, tieners die hebben, echt, die hebben een hekel aan Facebook. Uh, Facebook is helemaal niet hip meer. En, uh, alleen maar je, je moeder zit nog alleen nog op Facebook en uh, oudere mensen. Dus uh, je merkt wel dat tieners inderdaad helemaal afhaken op Facebook. Ja. Uh, maar de wat, de, wat de oudere generatie, ja, de babyboomers als het ware, die komen nu wel massaal op, op Facebook. Ja, die hebben nog een tijdje op huis gezeten, maar die stappen nu toch echt definitief ja, ik, over. Ja, en heel veel ja. mensen ook die de huisstap niet gemaakt hebben nu wel de Facebookstap gaan maken. Uh, maar wat je wel ziet, dat die tieners dan wel op Facebook gaan zitten, maar puur om in contact te blijven met die uh, oudere generatie. Oh ja, op een andere manier. Ja. En om contact met elkaar te hebben, gaan ze naar een ander uh, mediaplatform? Waar ja, vinden ze vind. elkaar dan wel? Ja, je ziet dat ze eigenlijk allemaal trekken naar uh, wat, wat meer apps die meer afgesloten zijn... waar de ouders dus niet mee kunnen kijken. En dat is voornamelijk, uh, uh, moet je denken aan WhatsApp of uh, Snapchat. Oh ja. Dat zijn echt uh, ja, applicaties op de mobiele telefoon waarmee je met elkaar kan chatten... maar ook met groepen kan chatten. Ja, Facebook is een beetje wel een etalage. Ik maak net een grapje over mijn, uh, over mijn kap, maar dat is wel natuurlijk zo. Um, je laat zien hoe, hoe leuk en hoe geweldig en hoe succesvol je eigen leven is. Want ik bedoel, de, de dagen dat ik... M mijn dikke lelijk voor een zonne-up uitgehangen op de bank, de hele dag tv zitten kijken. Uh, dat zijn niet de momenten die ik vermeld op Facebook of waar ik een foto van zou posten. We krijgen een heel eenzijdig beeld, toch van mensen. Dus jij zegt ik ben een lurker, maar ja, wat is er nou te lurken? Want je krijgt overal hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, maar je merkt ook wel, dat, dat persoonlijk merk ik wel dat het heel erg terugneemt ook. Dat mensen die uh, ja, dat, we hebben het nu allemaal een beetje gehad, hè, dat we alles delen en uh, alles aan elkaar laten zien. Ook uh, gewoon met de berichten van de afgelopen zomer met Edward Snowden, die uh, eigenlijk leven uh, ja, laten zien dat de NSA gewoon alles in de gaten houdt. Iedereen begint wat terughoudender te worden. Um, en je merkt dat iedereen wel weer met elkaar wil communiceren, maar wat meer op privé niveau. Ik merk persoonlijk dat ik Facebook eigenlijk voornamelijk gebruik om in een privé groepje nog met mensen wat te kunnen uh, communiceren. Hmm. Ja, ik heb sinds vorige week pas mijn Facebook echt afgesloten. Okay, dat ja. dat, dat uh, alleen vrienden nog mijn, uh, mijn posts kunnen lezen. Ja. Dat is pas bij mij heel recent uh, doorgedrongen. Um, Robert, over tien jaar, vieren we dan het twintigjarig bestaan van Facebook... of is het dan wel weer verdwenen? Nee, ik denk dat het dan verdwenen is. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, uh, in 2006 had je nog MySpace. Uh, ja. Als je dan MySpace vergelijkt met Facebook... had MySpace uh, 80% van alle bezoeken en Facebook met 20. In 2009 was het helemaal omgekeerd. Had Facebook 80% van de bezoeken en MySpace met 20. Nou, MySpace, nou, heel veel mensen kennen het niet eens. Nee, het is dus, uh, echt dat is helemaal, helemaal weg, weg hè? Ja. ja. En uh, ik denk dat hetzelfde eigenlijk gaat gebeuren met Facebook. En je ziet het al langzaam gebeuren. Er zijn al minder mensen die dingen posten. Tieners willen er niet meer op. Uh, uh, vooral nu ook door die NSA praktijken. Advertentieinkomsten ja. uh, lopen terug. Dus ik denk, ik denk dat het uh, over tien jaar dat er dan iets heel anders is. En wat is wat is er dan over tien jaar? Nou, ik denk, ja, het wordt heel, heel lastig te bepalen, maar er zal vast wel weer een, uh, een nieuw social netwerk opstaan. Maar ik denk wel dat er eentje is die meer op privé gericht is, meer op anonimiteit. En... Uh, die het allemaal wat, wat meer besloten houdt. Hmm. We gaan het in de gaten houden uh, in de tussentijd. Uh, check even je mailbox, want je hebt een, uh, een uitnodiging van mij. Mag ik je ontzettend bedanken... en ik ja. wens je een hele fijne uh, verjaardag van Facebook. Ja, dank je wel. <laughs> Dag Robert. Dag. Uh, uh, Robert de Roze, uh, u hoorde hem aan de telefoon. Um, ik ga zo meteen even bellen met uh, de kunsthal. Maar eerst een plaatje van Josh Carroll. Dit is For You.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 Separate all love Mijn naam is Josh Garrels. U hoorde For You. Ik uh, mocht Josh Garrels uh, tot mijn groot genoegen... een paar jaar geleden uh, uh, live zien optreden. En van um, zijn stem ga ik altijd een beetje huilen. En dat is niet omdat ik het nou heel lelijk vind. Zeker niet. Maar het ontroert me. Ik vind het een, een, een prachtig uh, uh, geluid. Um, wij gaan zo meteen bellen met Charlotte van Lingen. Zij is kunsthistoricus en curator, beeldende kunst, visuele cultuur. Uh, zij is bezig met een nieuwe tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam... Uh, die vandaag geopend gaat worden door onze eigen koning, koning Willem-Alexander. We gaan proberen uh, Charlotte even aan de telefoon te krijgen. En tot die tijd draaien we een hele mooie plaats van de Cornels 7475. 74, 75, u hoorde The Cornels. U luistert naar de uh, nou ja, laatste elf minuten alweer van Dit is de dag. En aan de lijn Charlotte van Lingen van uh, de Kunsthal. En een hele goede morgen, mevrouw van Lingen. Goedemorgen. Ik mag u feliciteren. Na een on onrustige periode is, is de kunsthal weer open. We herinneren ons nog die verschrikkelijke kunstroof. Uh, de kunsthal ging daarna een tijdje dicht en u bent nu weer open voor publiek. Dat lijkt me een enorme opluchting als je tentoonstellingmaker bij de kunsthal bent. Maar Dat heeft u heel goed gezegd. Er is niets mooiers dan weer je eerste tentoonstellingen te mogen openen. Ja. Geweldig. Is, voelt ja. dat nou ook anders dan, dan, dan de vorige tentoonstellingen die u gemaakt hebt? Juist omdat het nu weer opnieuw is? Nee, maar het voelt niet anders. Maar we hebben allemaal veel en veel meer energie op dit moment. En dat, uh, dat is ook heel fijn, want we, hebben, we zijn het afgelopen weekend al open geweest. En toen hadden we zomaar ineens in twee dagen 5000 bezoekers... Dus iedereen heeft echt zitten wachten, net als wij. Ja, ja en, en terecht, het is een prachtig gebouw. En ik vind dat jullie fantastische tentoonstellingen maken. Daar heb ik voor geleerd. Dus dat kan ik ook echt wel zeggen. Um, naast de tentoonstelling shoes, die ik overigens heel graag wil zien als schoenenliefhebber. Uh, uh, toont u onder andere ook de tentoonstelling uh, de, wereld, uh, de Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen van 5 februari tot en met 5 mei. 100 voorwerpen, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn het ook echt 100 objecten? Het zijn echt honderd objecten. Van hele kleine tot hele grote. Um, en die zijn afkomstig van verschillende musea in Nederland. 25 om, niet, uh, om, om exact te zijn. En die musea die zijn verspreid. Uh, hebben eigenlijk uh, ja, de neusjes van de zalm zijn bijeengebracht. Er zijn ook dingen die uit depots gekomen zijn. Die nooit of heel weinig getoond zijn. Kortom, het is echt uh, ja, het is een heel bijzondere... Samen raapsel van voorwerpen die eigenlijk door die vijf jaren uh, Tweede Wereldoorlog heen... laten we het verhaal vertellen, van hele, of hele grote verhalen vertellen... maar ook hele kleine verhalen van mensen die, uh, ja, die, die net als u en ik... Uh, toch ineens met oorlog geconfronteerd worden... en, en ja, die, die bepaalde objecten hebben waar ze specifieke herinneringen aan hebben. Hm. En als je dan voor die objecten staat, dat zijn soms hele gewone dingen... Als een serviet en je leest het verhaal of je hoort het verhaal, dan uh, kijk je op een heel andere manier naar die verhaal. En, en voor de duidelijkheid, het brilletje van Hanni Schaft, dat gaan we zien? Dat gaat we zien. En, en uh, hoe, hoe, hoe staat dat dan ten Dat Want het is een heel klein object. Ligt dat brilletje dan in een vitrine en staat daar dan een, een bordje bij? Dit was het brilletje van Hanni Schaft? Gaat, het bijna, nou, ja, ik weet, dat Ik we natuurlijk altijd wel om... Goed, inderdaad, in vitrines. Ze hebben een geweldig ontwerpbureau gehad. Opa uit Amsterdam. Dat heeft voor, ieder voor, je hebt voor ieder voorwerp hebben ze een hele specifieke vitrine gemaakt. Mm. En uh, die vitrine laat eigenlijk niet meer dan dat bijvoorbeeld dat brilletje van Hannie Schaft zien. En dat ligt daar op een manier dat je denkt van, uh, wauw, eigenlijk heel gewoon, maar omdat je het verhaal op dat moment hoort, leest, ja. of wie weet al wel kent... kent ja. uh, gaat daar een hele bijzondere uitstraling van uit. En jullie gaan ook een, een heel recent teruggevonden object tonen. Uh, het, het doosje met de knikkers van Anne Frank. Ja, nou, zijn is... wij niet ontzettend bevoorrecht dat wij dat mogen laten. Mevrouw van ja. Lengen? Ja, u viel nog? Ja hoor. U viel even weg. Zou u uw laatste zin oh. willen herhalen? Ik zei, wij zijn ontzettend bevoorrecht dat wij dat mogen laten zien. Ja. En, uh, dus we zijn gisteren aan het einde van de middag pas binnengekomen als laatste voorwerp. En uh, nou, ik heb ernaast gestaan toen ze uitgepakt werden. En ja, dat is, dat is ongelooflijk uh, bijzonder, moet ik zeggen. Ja, ja. Uh, en en, en, en uh, dat is dus het honderdste object geworden? Nee, want de tentassing is eigenlijk een beetje... gewoon, Ja, het honderdste dat binnenkwam. Maar de tentassing is een beetje in chronologie en tijd opgezet... Dus het zit ergens midden in de tentoonstelling. Oké, okay. en ik heb begrepen dat u voor deze tentoonstelling... Uh, samen heeft gewerkt met uh, Ad van Liemt. Hij is journalist, uh, auteur van, van oorlogsboeken en tv-programmamaker. Uh, uh, ho hoe is die samenwerking uh, uh, gegaan? Hoe, hoe werkte dat? Wat was uw, uw deel en wat was het deel van meneer van Liemt? Ja, nou, Ad heeft, die is door het hele land getrokken... en heeft de voorwerpen uh, geselecteerd. Hij heeft de verschillende musea bezocht. Hij heeft met al die conservatoren en curatoren in Nederland gesproken. En hij heeft een selectie gemaakt, zoals ik net al zei... van voorwerpen over al die verschillende uh, musea... verspreid over heel Nederland. Maar ook gekozen voor voorwerpen die verspreid zijn door de tijd. Dus het was eigenlijk een enorme legpuzzelvorm. En vervolgens... Nadat uh, hij dat in samenspraak met het 4-5-Mei-comité, die eigenlijk de initiator van de tentoonstelling is, uh, en met ons natuurlijk, heeft uh, doorgenomen, hebben we op een gegeven moment. heeft hij dan klappen. jongens, dit zijn de honderd voorwerpen. En toen is hij schrijven aan teksten. heeft hij de verhalen die erbij worden opgetekend. En uh, toen zijn wij verder gegaan. Dan zijn we gaan kijken, samen met opera... van hoe gaat de het dan vormgegeven worden, hoe moet dat eruit zien. En ook daarin heeft Ad. Uh, steeds, wel zwaar wat meer van de achtergrond, uh, zijn idee uh, laten horen. En daarin is het, en dat is het hele aardige van die troosting... het is een bijzonder samenwerkingsproject van verschillende partijen. Ja. En door dat samenwerken is die troosting eigenlijk heel rijk geworden... Nog Rijker dan rijk zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd uh, bij die samenwerking. U zegt het, het, het Nationaal uh, 4 en 5 mei comité uh, uh, heeft het geïnitieerd. Maar er zitten ook uh, allerlei andere musea die, die geparticipeerd hebben en objecten hebben aangeboden. Als ik een, een, een museum zou hebben wat, wat uh, uh, objecten uh, die met Wereldoorlog 2 te maken hebben uh, in huis heb, En ik zou dat kunnen tentoonstellen in de kunsthal. Dan zou ik heel erg gaan duwen en sturen om zoveel mogelijk van mijn objecten uh, in die kunsthal te krijgen. Was het lastig om daar een keuze in te maken? Hoe is dat gegaan? Nou, dat, is, dat heeft Ad allemaal gedaan. En daar heeft hij ons eigenlijk helemaal niets over verteld. Dus volgens mij is dat heel vanzelfsprekend gegaan. Okay. En uh, is eigenlijk steeds heeft hij voor ogen gehad... die tentoonstelling moet zo, zo compleet mogelijk zijn... op een bepaalde manier. En die moet echt bepaalde dingen naar boven brengen... die mensen misschien niet helemaal weten. Of die... Ja, die Ad ook zelf niet wist. Want hij heeft ook een hele hoop... Uh, nieuwe verhalen en nieuwe voorwerpen aangereikt gekregen van de musea. Um, dus ja, dat, daar heb ik eigenlijk niks, niks negatiefs of niks uh, problematisch over gehoord. Van hmm. En wat is volgens, nou, wat is in, in uw mening het meest bijzondere object? Welk object maakt het meest indruk op u? Oh, ja. We hebben verschillende, we, verschillende objecten die indruk maken op, op positieve en negatieve manieren. Ja. Um, als u het... Ja, kijk het brilletje van Hannie Schaft is fantastisch. Maar er hangt bijvoorbeeld ook een SS-vlag. En dat is op een heel andere manier uh, indrukwekkend. Uh, uh, moet ik moet zeggen dat we, dat we moeite hadden om iemand te vinden die die vlag op wilde, wilde hangen. Maar goed, ja? dus, dus, dus er zit ontzettend veel emotie in die tentoonstelling. Maar er zitten ook hele grappige dingen in. Uh, er is bijvoorbeeld een opvouwbare motorfiets die slechts 35 kilo uh, weegt. En die werd gewoon vanuit het vliegtuig naar beneden gedropt. En het is een bijzonder vernuftig uh, apparaatje, uh, waar je eigenlijk alleen maar op zou willen zitten en even een rondje zo mee zou willen maken. Dus dat, het, is een, het is een combinatie van dingen. Heeft de Advalim dat, uh, dat mogen doen? Dat rondje mogen maken? Nee, nee, nee, nee. Ah. Het is, uh, ik geloof dat er maar nog, nog maar twee zijn of zo. En uh, deze is nog helemaal. Dat is in een goede staat. Bijzonder. Uh, dus we mogen er vooral met z'n allen naar kijken. Ja? Nou, heel bijzonder. Uh, en, uh, Koning Willem-Alexander komt een kijkje nemen. Ja, klopt. Gaat u hem rondleiden? Ik mag een stukje vertellen. We, zijn, we hebben het project met z'n allen gedaan. dus Iedereen vertelt een deel. En dat is natuurlijk uh, een... belangrijk. En wat gaat u vertellen? Wat is uw deel? Uh, ik ga iets vertellen over de foto's die in de toosting zijn. Want grote foto's van drie bij 2,5 meter of zo in de tentoonstelling opgenomen door de hele ruimte. En uh, ik heb die mogen uitkiezen. En ik ga uh, onze koning daar het ander over vertellen. Uh, ik uh, wil u hartelijk danken voor uw tijd. En uh, ik zie uit naar de tentoonstelling. De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Mag ik u een hele fijne dag wensen, mevrouw van Lingen? Dat gaat lukken. Dank u wel. Dag. De kunsthal dus. De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Tot en met 5 mei kunt u deze tentoonstelling daar zien. Dit was, dit is de nacht op Radio 1 voor 4 februari. Volgende week is er weer een nieuwe editie van Dit is nacht. En dan zal een van mijn zeer geliefde en getalenteerde collega's... hier plaatsnemen achter de microfoon. Zometeen in het Radio 1 Journaal. Aandacht voor de overstromingen in Engeland... als gevolg van de vele regen, harde wind en de hoge waterstand... Maar er is ook aandacht voor het Rwanda-proces in Frankrijk dat gaat beginnen. En uiteraard is er aandacht voor Wereldkankerdag. Ik wens u een hele fijne 4 februari. En uh, tot een volgende keer. Dag.